Bij het Spijkenissen Medisch Centrum, het vroegere ruwaard van ziekenhuis, worden waarschijnlijk een paar honderd mensen ontslagen. RTV Rijnmond meldt dat 300 personeelsleden van het ziekenhuis te horen hebben gekregen... dat ze niet in het nieuwe ziekenhuis terecht kunnen. Volgens het ziekenhuis klopt dat aantal niet... en zal het vanmiddag het precieze aantal bekendmaken. Het noodlijdende ruwaard van ziekenhuis in Spijkenissen... werd onlangs failliet verklaard. Drie andere ziekenhuizen uit de regio namen het over. Zij besloten dat de vestiging in Spijkenissen alleen nog door de open blijft voor de basiszorg. Rusland houdt zijn grootste militaire oefening... ...sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ruim 20 jaar geleden. In Siberië en het verre oosten van Rusland doen 160.000 militairen... ...en 5.000 tanks mee aan de oefening. President Poetin was toeschouwer van enkele onderdelen van de oefening... ...op het eiland Sagalin. Rusland wil zijn leger mobieler maken... ...en de oefening moet ook de paraatheid van het leger aantonen. De oefening duurt nog de hele week. Op het Panamakanaal in Midden-Amerika is een schip uit Noord-Korea tegengehouden. Volgens Panama waren er, waren er raketonderdelen aan boord. Volgens de vrachtpapieren vervoerde het suiker. Het schip kwam uit Cuba en was op weg naar Noord-Korea. De Panamese autoriteiten controleerden het schip op drugs. De raketonderdelen werden bij toeval ontdekt in twee containers. En André de Vries, verdachte bij de vuurwerkramp in Enschede, is op 46-jarige leeftijd na een ernstige ziekte overleden. De Vries werd verdacht van het aansteken van de brand bij SE Fireworks in 2000. Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven en raakten er 950 gewond. De Vries werd veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar, maar het hof sprak hem een jaar later vrij wegens gebrek aan bewijs. De Vries is nooit gerehabiliteerd en daar had hij veel moeite mee. Ik wijd mijn ongeneeslijke ziekte dan ook grotendeels aan de overheid en justitie, schrijft hij in een afscheidsbrief. Dan nog het weer. Het is een vrij zonnige dag, maar er is ook sluierbewolking. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen Zalbommel en Afritkerk-Driel. Dat komt door een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Er staat voor Zaltbommel 3 kilometer file. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Bosch kan omrijden via Gorkum over de A27 en de A59. Op de andere rijbaan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht zijn twee rijstroken bij Zaltbommel afgesloten voor de hulpdiensten. Er staat 4 kilometer file. Tot zover de verkeers.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 I don't think I understand and it will you and I have always been. ever and ever I see myself within your eyes and that's all I need. ...en Steven X openen het bal voor het derde gedeelte van Zandvoort... ...op zondag op deze 14, 14 juli 2013. Steeds geen aanval van de favorieten in de Tour de France... ...maar wel een lang hard Zomer tegemoet met de Stouwkansel... ...op van Zandvoort. Ti importo su questa amicizia nuova pace sì. Che so come sono i fatti in chiedo. Sento che è stato fatto e io però chiedo. Serie dai il mio sorriso. Io ti importo su questa amicizia nuova pace sì. Perdono, con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripensa quando ho fatto io del male e di persone.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 Sei una buona occasione con questa magia di Natale Per ricordarti per quanto sei speciale Tra le contraddizioni e i tuoi difetti Io cerco ancora di volerti Perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa. Regala il mio sorriso io ti borgonaro Su questa amicizia nuova pace sì Sappo che so come sono infatti chiedo perdo Su, sì, quel che fatto è fatto, io però chiedo. Regala, mio sorriso, io ti borgo una. Rosa, su, questa amicizia nuova, pace sì. Perdono, qui l'inferno non ha paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia è senza misura. <ride> io senza di te non lo so. En la notte balla da sola. Senza di te non ballerò. Capitano, batti le mura. Che da solo non ce la farò. Ik heb Regala mio sorriso, io ti porgo Su questa amicizia nuova pace, sì. Perché so come sono, infatti chiedo. Su che fatto e fatto, però chiedo. Regala sorriso, io ti porgo Su questa amicizia nuova pace, sì. Perché so come sono, infatti chiedo. Amicizia nuova pace sì, perché so come sono e fatti chiedo. Se qualche fatto è fatto io però chiedo, regalami un sorriso, non ti borguna, su questa amicizia nuova pace sì, perché so come sono infatti chiedo, Tecciano, Vero, Perdono en daarvoor de staalkansel met uh, de lang hot summer. Uh, Vroom die heeft uh, de aanval getrokken. Hij rijdt nu met Quintana voorop, uh, gevolgd door uh, Contador uh, op uh, 20 seconden. En daarop achterop 40 seconden, Mollema en Verdano. Dus het is een interessante rit naar de Mont Ventoux. We hebben muziek van Madonna, La Isla Bonita. GFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zo. Dit van uh, Kid Creole en de Coconuts. Die ken je natuurlijk wel van uh, Andy I'm Not Your Daddy. En uh, Hey Mambo, dit was uh, Stoel Pitchen. En daarvoor uh, Madonna met uh, La Isla Bonita. Nou, het ziet er niet zo goed uit voor Mollema. Want die, die rijdt op 1 minuut 50 op Vroom en Quintana. Die hebben nog twee minuten te peddelen. En die, uh, dan zijn ze bovenaan de Mont Ventoux. Dan weet je dat ook weer eventjes, hè? Show.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 Jordan met Happiness, de 4-4-hero Le Fleur, een oud-nummer van mini Riverton was dat? plaats echt ongelooflijk. Goed, de tot tien van de uh, ja, voor de tour eten we wel vandaag. Winnaar Vroom vroem. op 29 seconden. Nive op 1.22. Zelfs als Joachim Rodriguez 1.22. Kroetskeur op 1.40. Contador op 1.40. Foucault Zang op 1.44. Mollema op 1.46. Lourens 1.53. En Perrault op 2 minuut 8. Weet het ook weer. Files naar het zuiden. Holland plat in de Spaanse zon. Geen beweging. Spans benauwd in Spanje Zee, strand en zomerhit. short. Uh, Nekel kan kadavers voorbij komen bij Zandvoort op zondag. En daarvoor splitsing met wind en zeilen. 12 minuten, nee, 13 minuten voor 5, 14 juli 2013. Op CFM hoor je Raccoon met No Mercy. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit.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 Goed, Zondfort op zondag zit weer op voor mij, voor vandaag. Volgende week gewoon weer met Rob en Albert-Jan als het goed is. We draaien nog twee platen, waaronder deze natuurlijk een klassieker... als een van de laatste Tom Brown, Funking for Jamaica.